Ik ga nog zien, want ik weet het nog niet zo goed. Ik ga studeren voor advocaat. En als ik dan toch liever een musical wil doen, dan kan ik dat altijd nog doen. Ja, Laura, het is over. Je bent uh, genomineerd voor Doorbraak. Proficiat daarvoor. En dat te weten: uh, ik heb jou geïnterviewd toen je bij Annie uh, speelde, dat je eigenlijk voor advocaat eerst zou gaan. Ja, dat was mijn B-plan. Nee, ik heb zo van alles zullen worden, maar mijn stieke mijn droom was toch altijd om zangeres te worden. En ja, het is dan toch gelukt. Ja. Wat een jaar voor jou, hè, 2016. Ja, het was echt een topjaar. Ik ben heel blij dat het zo gegaan is. En ja, ik ben benieuwd wat dat 2017 te bieden heeft. En dat op twee plannen, zowel uh, als presentatrice als uh, zangeres? Ja, inderdaad. We gaan zien. Ik, uh, ik wil graag zoveel mogelijk doen, dus zowel op presentatievlak als uh, muziekvlak hoop ik uh, nog veel te kunnen... Doen. <laughs>